Reputatiecoaching-podcast nummer 90. Vandaag is een bijzondere aflevering. Waarom, dat vertel ik je zo. Laat ik zoals altijd beginnen met de onderwerpen voor vandaag. Google verandert continu, maar hoeveel veranderingen het bedrijf vorig jaar heeft doorgevoerd, werd eerder deze week bekend. Ook lanceerde Google eerder deze week de photosphere app voor iPhones, iPods en iPads. DTG gaat zich trouwens meer richten op reputatiemanagement in de vorm van reviews, want ze hebben recentelijk een bedrijf overgenomen dat hierin is gespecialiseerd. Gisteren kreeg ik ook een voice mail van iemand die lastig werd gevallen met telefoontjes voor een strijkservice als gevolg van een oud telefoonnummer. En als laatste onderwerp heb ik iets bijzonders, namelijk de spreekbeurt van onze tienjarige dochter die zij in april dit jaar op de basisschool heeft gehouden.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 links enzovoort. Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes en op Stitcher. Daar kun je dus ook abonneren op de wekelijkse podcast. Veel mensen vinden het ideaal om de wekelijkse afleveringen... van de Reputatie Coaching Podcast op hun gemak te beluisteren... terwijl ze wandelen, fietsen, autorijden of trainen in de sportschool. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Voor degenen die het nog niet wisten... Het is niet Matt Cutts die de basis van de zoekafdeling van Google, maar Amit Singhal. Hij werkt al sinds 2000 voor Google en inmiddels is het 10 jaar geleden dat Google naar de beurs ging. Als je overigens toen voor 10.000 euro aandelen in Google had gekocht, had je die nu voor 123.930 euro kunnen verkopen. Een rendement van 1293 procent. Maar goed, terugkomend op Amit Singhal. Die postte op Google Plus een bericht waarin hij terugkijkt op de ontwikkelingen binnen Google Search van de laatste 10 jaar. Ondanks dat Google sinds die tijd veel nieuwe producten en diensten heeft gekocht en of geïntroduceerd zoals YouTube, Android, Chrome, Google Maps enzovoorts, is de zoekmachine toch nog het hart van de onderneming. Amit deelt in die post op Google Plus de 10 grootste mijlpalen van de zoekmachine van de afgelopen 10 jaar. Als eerste autocomplete. Google kan de meest voor de hand liggende woorden en zinnen voorspellen terwijl je typt. Bovendien worden de bijbehorende zoekresultaten in realtime vertoond en aangepast. Als tweede translation. Tien jaar geleden was Google Translate amper meer dan een beta product. Maar vandaag de dag worden er per dag meer dan een miljard vertalingen uitgevoerd in tachtig talen. Als derde navigatie en verkeer. Zoeken ging in het begin over webpagina's. Maar tegenwoordig kun je ook in de actuele wereld zoeken. Zoals bijvoorbeeld... Hoe ver is het naar New York op Google Maps? Dan zie je de afstand, de reistijd en als je wilt ook de vluchten en actuele prijzen ervan. Maar met Google Maps kun je ook navigeren binnen Nederland en de rest van de wereld, zowel lopend als fietsen, met de auto of met het openbaar vervoer. Het vierde punt, universal search. Soms is tekst alleen niet het beste antwoord. Zo is de kans groot dat als je zoekt op Gangnam style, dat je op zoek bent naar de video en niet naar een pagina op Wikipedia. Google mengt tegenwoordig resultaten van lokale bedrijven als mede recepten, video's enzovoorts door elkaar, waarbij zij een inschatting maakt waar jij op dat moment naar op zoek bent. De vijfde mijlpaal. Mobile en andere schermen. Google Search werkt niet alleen op je desktop en smartphone, maar ook op alle tablets en zelfs op horloges. Waar mogelijk wordt er overal gebruik gemaakt van specifieke mogelijkheden van het apparaat, waar je op dat moment je zoekopdracht op uitvoert. De zesde mijlpaal. Voice Search. De dagen dat je per se je vraag moest intypen zijn voorbij. Spraakherkenning in het Engels is al heel goed en de spraakherkenning van Google in het Nederlands wordt ook steeds beter. Punt 7. Actions. Je kunt sinds enige tijd ook met spraak volledige mails versturen of afspraken in je agenda plaatsen. De spraakherkenning wordt, zoals ik al zei, steeds beter. Zo kun je dus al opdrachten geven in de trant van Help me herinneren om de volgende keer als ik in Albert Heijn ben koffiefilters mee te nemen. Helaas werkt dit soort sprakenkenning echter alleen nog maar in het Engels. De achtste mijlpaal, de Knowledge Graph. De Knowledge Graph laat zien hoe bepaalde onderwerpen, voorwerpen, plaatsen, personen, etc. met elkaar verbonden zijn. En geeft ook meer details erover. De negende mijlpaal, informatie specifiek voor jou. Als je in je Gmail een reserveringsbevestiging hebt voor een vliegreis, dan kun je zelfs aan Google vragen vanaf welke gate vertrekt mijn vlucht? Toen we in juli vertrokken naar Spanje zag ik ook dat Google dit automatisch vertoonde als een zogenaamde Google Now kaart op de iPhone. Maar helaas ben ik toen vergeten een screenshot te maken. En de tiende mijlpaal, retorische antwoorden. Retorische antwoorden bestaan natuurlijk niet echt, maar wat ik hiermee wil aangeven is dat Google je tegenwoordig al antwoorden geeft op vragen die je nog niet eens hebt gesteld. Zo laat Google zien wat de toestand is van het verkeer en wat de invloed van filevorming is op je volgende afspraak. En kan Google jezelf alarmeren dat je eerder moet vertrekken als gevolg van het verkeer. Dat zijn grote mijlpalen, maar Google werkt continu aan verbeteringen en veranderingen. Zo heeft het bedrijf vorig jaar alleen al 890 verbeteringen aangebracht in Google Search. Soms zien we de experimenten of de invloed van verbeteringen overduidelijk. Maar vaak zijn het ook kleine zaken die niet direct in het oog springen of helemaal onder water plaatsvinden. De hedendaagse Google is zoveel beter dan de 10 blauwe links uit 2004, maar in 2024 zal de huidige Google ouderwets lijken en de versie van Google uit 2004 echt prehistorisch. Tot zover over Google Search. Google had al enige tijd de app Fotosphere voor Android, maar sinds afgelopen dinsdag is er ook een versie voor iOS beschikbaar. Met behulp van Fotosphere kun je met je smartphone panoramafoto's maken die in de buurt komen van de bedrijfspanorama's... Zoals vertrouwde fotografen voor Google Maps Business View die maken. Ik moest dat natuurlijk meteen uitproberen. Gisteren was ik nog in Thorn, een klein plaatsje in Limburg. Vlak voordat ik daar naartoe ging had ik net de app geïnstalleerd. De panoramafoto die ik daar binnen zo'n twee minuten heb gemaakt vind je terug in de show notes. Op zich is de kwaliteit aardig, maar je ziet her en der duidelijk stitchfouten waarbij meerdere foto's niet helemaal goed aansluiten. Dit maakt meteen duidelijk dat dit soort foto's leuk is, maar niet echt geschikt voor professionele doeleinden. Daar heb je toch echt een Google Maps Business View erkende fotograaf voor nodig. Desalniettemin is het een leuke tool om mee te spelen en de kust en de keur van plaatsen waar je bent een mooi 360 graden panorama online te zetten. Als je wat verder in Google Views duikt, dan kun je ook lezen hoe je zelf meerdere panorama's aan elkaar kunt koppelen om zo je eigen virtuele tour te creëren. Als je al langer luisteraar van de podcast bent of een trouwe lezer van het weblog, dan weet je dat ik in het verleden veel instructievideo's heb gemaakt waarin ik uitleg hoe je jouw bedrijf kunt aanmelden op websites die je toe kunnen bijdragen om hoger op te komen in de lokale zoekresultaten. Zo heb ik bijvoorbeeld video's gemaakt waarin ik uitleg hoe je je bedrijf kunt aanmelden in de volgende websites. Infobel, Yellow Yellow, To Hotfrog, Yalwa, Mr. What en nog vele andere websites. Zo vertelde ik in podcast 76 al over de e-mail die ik had ontvangen van een mevrouw die werd lastiggevallen met telefoontjes over zonnebanken. En afgelopen week kreeg ik een voicemail van een mevrouw die maar telefoontjes bleef krijgen over een vermeende strijkservice. Goedemiddag, met me. Goedendag, ik heb een vraagje. Um, ja, ik word al een tijdje gebeld in verband met een strijkservice dat op dit nummer zou zijn. Maar ik wil even doorgeven dat het niet meer zo is. Uh, ik woon hier zelf alleen. Ik heb geen strijkservice meer. Dus ik weet niet of het eventueel zou kunnen veranderen bij jullie uh, met het telefoonnummer of verwijderd kan worden. Want ik word regelmatig gebeld door mensen in verband met strijkservice. Um, ja, ik hoor het graag van u wat u ermee uh, gaat doen. Mijn naam is dus en het telefoonnummer is Ik hoor het graag. Oké, okay, dag. De naam van de beller en haar telefoonnummer heb ik om twee redenen niet vermeld. De eerste reden is de privacy. Ik ga natuurlijk niet zomaar het telefoonnummer dat al problemen veroorzaakt voor de eigenaar in de wereld strooien. De tweede reden is om te voorkomen dat het nummer nog meer geassocieerd wordt... met de strijkservice in de lokale zoekresultaten. Ik ben het nummer gaan opzoeken en zag meteen dat er 47 vermeldingen in Google stonden. Variërend van de telefoongids tot Mr. What, Telefoonboek, Hotfrog en andere. Tja, als al die sites die toch een grote mate van autoriteit hebben voor Google allemaal de vermelding van de strijkservice met dat telefoonnummer hebben... dan is er echt werk aan de winkel. Ook deze dame heb ik opgebeld en ik heb eerst uitgelegd... dat ik niet eigenaar ben van om het even welke site ze dacht dat ik exploiteerde. Het werd er duidelijk dat ze dus op een van mijn instructievideo's was beland... en dat ze daarom contact had gezocht. Samen met haar heb ik over de telefoon de meeste probleemsites langsgelopen... en haar uitgelegd wat ze moest doen om haar bedrijfsmeldingen verwijderd te krijgen. Dat was eerder deze week... Net voordat ik deze podcast ging inspreken, heb ik nogmaals het telefoonnummer gezocht en ik zag dat Google nu nog maar 41 resultaten had. Dat waren er dus al 6 minder. Maar inmiddels waren ook al vermeldingen uit de telefoon iets weg, evenals uit Mister What, ondanks dat die pagina's nog wel in de zoekresultaten voorkwamen. Maar dat is slechts een kwestie van tijd. Ik kan me voorstellen dat je je afvraagt hoe dit soort situaties nou kunnen ontstaan en natuurlijk ook hoe je het kunt voorkomen of oplossen. Daarvoor zal ik binnenkort een apart artikel schrijven... want langzaamaan wordt het me duidelijk dat er behoefte is aan een handleiding hiervoor. Zojuist noemde ik al even de telefoongids. Door de opkomst van het internet is de waarde van de fysieke telefoongids... en de gouden gids zoals we die vroeger eens per jaar ontvingen enorm verminderd. Het is dan ook niet meer van deze tijd om gegevens te publiceren... die mogelijk bijna een jaar verouderd kunnen zijn. Tegenwoordig verlangt men actuele data... Op elk moment 24 uur per dag, 7 dagen in de week. DTG, het bedrijf achter deze gidsen, heeft dan ook een moeilijke tijd doorgemaakt. Ondanks dat zij haar gegevens ook op internet publiceerde. Je ziet dat het bedrijf zich verder is gaan specialiseren. Onder andere in AdWords Campagnemanagement, SEO en dergelijke. Maar nu de noodzaak voor SEO steeds minder wordt, zoekt het bedrijf weer naar nieuwe kansen en mogelijkheden. DTG biedt zelf de mogelijkheid om bij bedrijfsmeldingen in de gouden gids beoordelingen of reviews te plaatsen. Ook heeft DTG in het verleden Tupalo overgenomen en worden de reviews van die site in de Telefoongids en de Gouden Gids vertoond. Eerder deze week kwam in het nieuws dat DTG de KV Media Groep heeft overgenomen. Dit is een bedrijf dat is gespecialiseerd in klantenbeoordelingen, oftewel reviews. Bekende labels van de KV Media Groep zijn klantenvertellen.nl en kio.nl. Gezamenlijk hebben deze twee bedrijven zo'n 12.000 klanten in 32 verschillende branches, al dus het artikel op immerse.nl. In de show notes heb ik van beide bedrijven een promotievideo opgenomen om je een indruk ervan te geven. Onze dochter Mondi moest, zoals de meeste leerlingen op de basisschool, eerder dit jaar ook een spreekbeurt houden. Op dat moment was ze 10 jaar oud en ze koos voor het onderwerp podcasting. In haar spreekbeurt komen de volgende onderdelen aan bod. Wat is podcasting? Waarom heb ik dit onderwerp gekozen? Wie maken er zoal podcasts? hoe beluister je podcasts, hoe maak je een podcast, hoe kun je een podcast opnemen, en ze vertelt over de podcast van haar vader, oftewel over de reputatiecoaching Podcast. Dit is mijn spreekbeurt over podcasting. Uh, wat ik ga vertellen, wat is podcasting, waarom dit onderwerp, wie maken er zo podcast, hoe beluister je podcast, hoe maak je een podcast, podcast opnemen, over de podcast van mijn vader. Wat is podcasting? Podcasting is het reg regelmatig uitbrengen van digitale bestanden. Bijvoorbeeld audio, video en tekstdocumenten. En deze aanbieden op internet. Audiobestanden bevatten geluid, de dus spraak of muziek. Video is beeld en geluid en tekstdocumenten zijn teksten. Podcasting is ontstaan omstreeks 1997. Eerst waren er alleen audiobestanden. Op mp3 spelers. Terwijl later de iPod van Apple uitkwam. Het woord podcasting is dan ook ontstaan toen de iPod is uitgekomen. Het woord is een samenvoeging van twee woorden. iPod en broadcasting. Broadcasting is het Engelse woord voor uitzenden. Als je de pot van iPod neemt en de casting van broadcasting krijg je podcasting. En als je het zo bekijkt betekent het dus uitzenden voor de iPod. Waarom dit onderwerp? Ik heb dit onderwerp gekozen omdat mijn vader elke week een audiopodcast uitbrengt en ik het heel leuk vind, straks meer hierover. Ik vind het ook heel interessant, heel veel mensen weten niet wat podcasting is en podcasting wordt steeds populairder. Omdat mijn vader een audiopodcast uitbrengt, dat is dus alleen met geluid, hou de deze spreekbeurt verder ook over audiopodcasts. Wie maakt er zo een podcast? Radio- en tv-stations, bijvoorbeeld Q-Music en de Engelse BBC. Q-Music zet de hele dag muziek uit en nieuws op de radio en ook op internet. De BBC brengt voor liefhebbers een paar keer per dag het oude verslag uit met het belangrijkste nieuws. Bedrijven. Je ziet steeds meer dat bedrijven video's uitbrengen in plaats van papieren handleidingen voor producten. Zo brengen bijvoorbeeld fabrikanten voor keukenapparaten steeds video's met recepten uit waarop mensen zich kunnen abonneren. Universiteiten en scholen deze brengen het lesmateriaal uit in de vorm van zowel audio als video, zodat studenten en leerlingen naar de gewenste leerstof kunnen kijken of luisteren, waar en wanneer het hen uitkomt. Professionals. Die delen tegenwoordig kennis van hun werk. Dankzij internet kunnen zij deze kennis dus wereldwijd delen met een druk op de knop. Hobbyisten. Niet alleen professionals delen maar ook hobbyisten zijn er bijvoorbeeld podcasts podcast over het verzamelen van postzegels, het houden van een aquarium, schaken, het kweken van papegaaien en zo nog veel meer. Je kunt het dus zo gek niet bedenken of er is wel een podcast over te vinden. En mijn vader Eduard de Boer. En wie weet worden jullie enthousiast over podcast naar mijn spreekbeurt en gaan jullie een eigen podcast beginnen over paardrijden, voetbal of iets anders. In Nederland worden nog niet zoveel podcasts uitgebracht, dus vind je het ook niet zo snel. podcast over alle onderwerpen in het Nederlands. De meeste podcasts worden namelijk uitgebracht in het Engels. Hoe beluister je een podcast? Voordat je een podcast kunt beluisteren, moet je natuurlijk eerst podcasts zoeken. Je vindt podcasts niet alleen op gewone websites, zoals QMusic en de BBC, maar vooral in podcast directories. Podcast directories zijn websites website waar podcasts zijn Onderverdeeld per onderwerp. Bijvoorbeeld van podcast directories zijn iTunes, Stitcher en Soundcloud. Op iTunes vind je de volgende onderwerpen. Kunst, zakelijk, comedy, onderwijs, spelletjes en hobby's, overheid en organisaties, gezondheid, kinderen en familie, muziek, nieuws en politiek, religie en spiritualiteit... Wetenschappen geneeskunde, maatschappij en cultuur, sport en recreatie, technologie, tv en film. Om podcasts te beluisteren heb je een apparaat nodig, zoals bijvoorbeeld een iPhone, een tablet, een MP3-speler, Apple TV en zo nog meer. Er zijn voor deze apparaten speciale apps of programma's waarmee je op podcast kunt abonneren, zodat nieuwe podcasts altijd automatisch op je apparaat wordt gedownload. Hoe maak je een podcast? Bedenk een hoofdonderwerp van je podcast. Bedenk elke keer een uitzending. Vertel je verhaal en neem de uitzending op. Uitzending verbeteren, dus de eerst, A's en versprekingen eruit halen. Uitzending uploaden naar internet. Blogtekst met transcriptietekst en podcast koppelen. En transcriptie is het hele verhaal woord voor woord omgezet in tekst. Door het hele verhaal ook in tekst online te zitten kunnen doven en slechthorenden toch het verhaal volgen. Uh, podcast opnemen is simpel. Eigenlijk hoef je helemaal geen bijzondere of dure apparatuur te hebben om podcast op te nemen. Je kunt bijvoorbeeld met elke mobiele telefoongeluid opnemen. Dit geluid wordt opgenomen in een audiobestand dat als ik zou willen naar mijn computer kan sturen om daar te verbeteren. Op de computer kan ik namelijk gemakkelijk stukjes geluid eruit knippen... Bijvoorbeeld als je bij het inspreken iets fout zegt. Uh, de podcast opnemen professioneel. Voor audiopodcast is de kwaliteit van het geluid heel belangrijk. Dat begint dus bij het goed articuleren tijdens het inspreken. Articuleren is het duidelijk uitspreken van woorden. Voor een professionele podcast heb je er ook meer apparatuur nodig... dan alleen een simpele app op je iPhone. Voor een professioneel opnemen van een audiopodcast heb je het volgende nodig... Een goede microfoon met plopkap, deze houd je voor je mond om in te spreken. De plopkap is een hoesje van schuimrubber, wat ervoor zorgt dat klanken als P en T niet te hard klinken. Een mengpaneel, dat is een apparaat waarmee je meerdere geluidsponden, zoals het geluid van je microfoon, muziek en geluidseffecten, goed met elkaar kunt mengen. Een digitale geluidsrecorder, hiermee neem je de totale uitzending, dus wat je inspreekt, de muziek en geluidseffecten op. Je kunt natuurlijk het geluid ook opnemen op hun computer... maar veel professionele podcasters willen niet het risico lopen... dat hun computer crest en hun opname verloren gaat. Daarom gebruiken ze een apart opnameapparaat. Over de podcast van mijn vader. Mijn vader werkt voor bedrijven. Hij vertelt de bedrijven hoe deze zich beter kunnen presenteren op internet... hoe zij beter kunnen worden gevonden in Google... en hoe bedrijven reviews moeten verzamelen. Reviews zijn beoordelingen die mensen geven aan bedrijven... Bijvoorbeeld een pizza besteld en je vindt deze heel lekker, kun je op internet of verschillende websites dit melden en een score geven voor de pizza. De smaak, hoe snel die bezorgd is enzovoort. Bijna alles wat hij over deze onderwerpen weet en op internet leest, vertelt hij elke week in een audio-podcast van ongeveer 20 minuten. De naam van deze podcast is de Reputatie Coaching Podcast. Mijn vader noemt zichzelf dan ook de Reputatie Coach. Inmiddels heeft hij al bijna 100 podcasts uitgebracht sinds december 2012. Deze podcast spreekt hij in op woensdagmiddag en woensdagavond, Zodat de podcast op donderdag om 18.30 uur automatisch online kan komen. Zo luisteren veel mensen van mijn vader's podcast in de auto naar zijn podcast. Terwijl ze van huis naar werk of weer terugrijden. Elke maand luisteren zo'n...